In t <this smart> Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Sint-Maarten is de woning doorzocht van casinobaas Francesco Corallo. En dat gebeurde op verzoek van het Italiaanse Openbaar Ministerie. De politie deed ook huiszoeking in het Atlantis Casino. In dat casino zit een aantal bedrijven van Corallo. Corallo is ook bekend als de financier van voormalig premier Gerrit Schotten. Tijdens diens regeerperiode in 2011... bood Schotte Corallo een hoge positie aan... bij de centrale bank van Curaçao en Sint-Maarten... Het verzoek tot huiszoeking komt van de antimafiaafdeling afdeling van het Italiaanse OM. De pluimveeslachters stappen maandag naar de rechter... als staatssecretaris Dijksma de maatregelen tegen de vogelgriep niet snel versoepelt. Volgens de organisatie zijn de vervoersbeperkingen niet meer nodig... omdat er al dagen geen nieuwe gevallen meer zijn vastgesteld van het vogelgriepvirus... Alles wijst erop, zegt de organisatie, dat het virus van wilde vogels komt. Daarom is alleen een ophokplicht nog nodig. In Guinea begint een proef met een sneltest om ebola vast te stellen. Dat meldt de BBC. De BBC. In een mini-laboratorium dat door zonne-energie wordt aangedreven... kan in 15 minuten duidelijk worden of iemand is besmet met het virus. Voor de bestrijding van ebola is het belangrijk... dat de besmetting vroeg kan worden vastgesteld. Het onderzoek met de sneltest wordt betaald door Britse instellingen. Tot nu toe is er ruim 6 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen ebola. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. Vanavond laat loopt de actieweek tegen ebola af. De organisaties hopen dat er dan 15 miljoen euro binnen is. De eindstand wordt na 11 uur bekendgemaakt in het televisieprogramma PAU. En het nummer Hotel California van de Eagles staat dit jaar op nummer 1 in de top 2000. Dat is bekendgemaakt door de NPO. Bohemian Rhapsody staat op nummer 2. Dat is voor het eerst in jaren niet op nummer 1. Nummer 3 is dit jaar Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Het weer. Het blijft droog. Vannacht van 4 graden in het zuiden tot min 1 in het noordoosten. Morgen geregeld zon en droog en van 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat verhaal van het kabeltje, wat er niet in zat. Ja, dan werkt het niet. Gelukkig hebben we altijd een lekkere plaats waar staan. We Like House van Mick Tech en Makito. Maar hij is er nu toch echt klaar voor. De one and only DJ Dion Sydney. Tot aan de klok van 11 uur. Lekker in de mix. Ga ervoor zitten. Ga erbij staan. Wagen dansje op Zandvoort's grootste dansvloer. Hij is geopend. Ik presenteer u DJ, The All Sydney.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 In de mix. De one and only DJ Gion City. Mag ik even daar een applaus? Ja, daar aan de achterkant ook. Heel goed. Oh, je bent een klok van 11 uur. Ik zie het tot een einde. Maar niet getreurd. Want we komen weer terug. Ja, dan is jij ook. Oh, dat je spullen pakt. We zijn binnenkort weer bij je met een hele hoop nieuwe muziek. Nieuwe nieuwtjes. Want anders heb je daar natuurlijk niks aan. Maak er een mooi weekend van. Ik zeg... Ciao. Later. De mazzel. Wat zou je zeggen Dennis? En door de van Dennis.